12 uur. Het NOS journaal Jan van der de Putten. Goedemiddag. Mladic, vrijdag voor de rechter. Beelders zegt in slotwoord: zwijgen is verraad. En RBC vraagt faillissement aan. En het is een zonnige dag met in het binnenland wat sluierbewolking. Het wordt 16 of 17 graden in de kustgebieden, en plaatselijk 20 in Limburg. Morgen hemelvaartsdag, opnieuw droog en vrij zonnig. Dan 20 tot 23 graden, alleen in het noorden wat frisser. En na morgen blijft het vrij zonnig en het wordt nog wat warmer. Radko Mladic verschijnt vrijdag voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Dan wordt de aanklacht tegen de voormalige Bosnische-Servische-generaal voorgelezen. Hij wordt onder meer beschuldigd van genocide. En Mladic zal na het voorlezen van de aanklacht waarschijnlijk zeggen dat hij onschuldig is. Het is nog onduidelijk wanneer het proces begint. Mladic krijgt eerst de tijd om alle processtukken te bekijken. En het is ook nog niet zeker of hij een advocaat neemt of dat hij zichzelf verdedigt. Mladic werd gisteravond overgebracht van Belgrado... naar de Scheveningse gevangenis. Grote zorgen bij de gebruikers van het persoonsgebonden budget. Op dit moment vergadert de ministerraad over de toekomst van de AWBZ... en duidelijk is dat er flink wordt gesneden in de PGB's... het budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen. De belangenvereniging Persaldo stond vanochtend kabinetsleden op te wachten... en overhandigde minister De Jager van Financiën een dikke map met klachten... Inmiddels zijn 6000 mensen zo verontrust, budgethouders, hebben 6000 mensen hun persoonlijke verhaal al bij ons op de mail gegeven. Dat zit alles in deze dikke map, mag ik die, die u overhandigen, oh, okay. ja. zodat u daar toch nog even doorheen kunt bladeren voordat u dit agendapunt aan de orde heeft. Oké, okay, dank u ja, wel. Ik zal u het, uh, deze oh, zal ik aan uh, collega Veldhuizen van Zanten nou, geven, die komt straks ook. Mevrouw de staatssecretaris, goedemorgen. Is het een spannende dag? Ja, dat is een hele spannende dag. Ja. Snapt u dat mensen zich zorgen maken? Heel goed. Daarom ga ik gauw naar binnen, zodat ik u helderheid en zekerheid kan geven. Okay. Heel belangrijk. Ik wil u dit toch nog meegeven. Hier staan onze oorspronkelijke plannen in. Ik neem hem mee naar binnen. Heel goed. En ik verzeker u dat we alle invalshoeken bekijken... Om te zorgen dat die mensen die het PGB goed gebruiken en waar we beide profijt van hebben, dat. dat ik dat ook heel goed heb bestudeerd. Meneer de Jager, u gaat over de centen. Deze mensen zeggen: die zorg wordt helemaal niet goedkoper als die PGB's afgeschaft gaan worden. Wat vindt u daarvan? Nou, daar zullen we natuurlijk goed naar kijken. Ook het kabinet zal er goed naar kijken. Belangrijk is natuurlijk voor ons allemaal dat de zorg betaalbaar blijft. Want ja, dat weten we allemaal. De zorg neemt in de komende jaren enorm qua kosten toe. Met 15 miljard euro per jaar. Ook al binnen dit kabinetsbeleid. Ondanks de bezuinigingen die er zijn. Toch nog per saldo een toename van 15 miljard euro per jaar. En we zullen er natuurlijk altijd goed naar kijken. Als er suggesties zijn van betere besparingsopties. Daar zullen we altijd heel erg goed naar kijken. Dank u, wel. Ja, okay, dank u wel. Als u dan naar de ministers en de staatssecretaris luistert die hier binnenkomen lopen, heeft u dan het gevoel dat ze begrip hebben voor uw situatie? Uh, begrip wel. Ze zeggen natuurlijk niks toe. Ik merkte aan degenen die we gesproken hebben dat ze heel blij zijn met onze suggesties. En ze hebben allemaal toegezegd, dat we zullen daar goed naar kijken. Afwachten dus even, hoe het afloopt. Dat, dat op dit moment wel. En als het kabinet het plan van de staatssecretaris goedkeurt... dan zal er later vanmiddag een persconferentie zijn... waarin de plannen worden toegelicht. door hoorde een bijdrage van Marcel Bril. PVV-leider Wilders zal zich niet de mond laten snoeren... en hij blijft wijzen op de gevaren van de islam. Dat zei hij vanmorgen in zijn slotwoord. Wilders wordt vervolgd voor groepsbelediging, discriminatie... en het aanzetten tot haat. Een verslag van Merlijn Stoffels. Morgen kreeg iedereen nog één keer het woord. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van Wilders, Bramoskovic, waren snel klaar. Ze zijn het met elkaar eens. Vrijspraak is de enige optie. De gedupeerde partijen, zoals het landelijk beraad Marokkanen, denken daar natuurlijk heel anders over. Ze grepen opnieuw de kans aan om de rechter ervan te overtuigen dat de uitspraken van Wilders wel degelijk strafbaar zijn. Advocaat Olof in debat met de rechter van Oosten. En als we elkaar over 100 jaar tegenkomen, terugkijken op dit proces. Ja, dan kunnen we zeggen. Dan kunnen we het erover hebben. Ja. ja. En dat zal ik dan waarschijnlijk graag doen, anders vervelend misschien op dat moment erg. Ja, en dan zeggen we tegen elkaar. het had geen vrijspraak moeten zijn. Dat is mogelijk, dat weet ik niet. Voortschrijdend inzicht bestaat altijd. Ja. Wilders gebruikte zijn laatste woord om de rechters op te roepen hem vrij te spreken. Ook wees hij opnieuw op de gevaren van de islam. Ik sta hier vanwege mijn woorden, omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en hebben gezwegen. Maar niet Pim Fortuyn, niet Theo van Gogh en niet ik. Ik moet spreken, want Nederland wordt bedreigd door de islam. Dit proces gaat eigenlijk niet alleen over mij. Dit gaat over iets veel groters. Dit gaat over de vrijheid van meningsuiting... die de levensbron is van onze westerse beschaving. En ik vraag u, laat die bron niet opdrogen... om het een totalitaire ideologie naar de zin te maken. Met de laatste woorden van Wilders is een einde gekomen... aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Zolang als het voorspel duurde met wrakingen van rechters... niet ontvankelijkheidsverweren en de discussie over het diner... en of er wel of niet een getuige zou zijn beïnvloed... zo snel ging het bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die was binnen enkele dagen gepiept. De rechter doet op 23 juni uitspraak. Een uitspraak die niet alleen voor Wilders... maar voor alle politici gevolgen zal hebben. Want met dit vonnis zullen de grenzen van de vrije meningsuiting... voor politici worden bepaald. De marechaussee voert weer grenscontroles uit. Die controles lagen stil, omdat de Raad van State het in strijd vond met het Schengen-verdrag. En daarom verzon minister Leers een list en paste de Vreemdelingenwet aan. Verslaggever Paul Sanders was erbij toen de controles werden hervat op de Aantwak. De vrachtwagen met een Roemeens kenteken wordt even aan de kant gezet langs de A12. De passagiers worden gecontroleerd en er wordt even in de laadpak gekeken. Om te kijken of er niet op die manier mensen illegaal het land binnenkomen. ik in een minuten Daniela Krijgsma, u bent brigadecommandant van de Mars in deze regio. Waar controleert u hierop, op deze verkeerplaats? Ja, wij controleren op een, een tweetal zaken. Dat is eigenlijk op het illegaal verblijf in, in Nederland en grensverkeer. En we kijken naar de migratiecriminaliteit. Dat zijn de twee pijlers waardoor we proberen het in de, in de samenleving, in de maatschappij veiliger te maken voor heel Nederland. Mag ik het nou een grenscontrole noemen? Nou, het is uh, op dit moment geen grenscontrole, want een grenscontrole zou betekenen dat we uh, wellicht slagbomen weer zouden moeten gaan plaatsen en een ieder zouden moeten gaan controleren. En wat wij de afgelopen periode hebben gedaan, is dat wij uh, in de praktijk dan hebben meegereden met het verkeer om uh, op basis van profielen te bekijken welke mensen zich zouden kunnen ophouden voor de illegaal verblijf. Want daar hing het natuurlijk een beetje om, hè? Want de Raad van State vond dat de controles die de Marche deed te veel op grenscontroles leken. Ja. Daarom mocht het in die vorm niet meer. Nu is er een nieuw vreemdelingenbesluit. Daarin zijn wat veranderingen opgenomen. Wat zijn die veranderingen voor u in de praktijk? Nou, die veranderingen in de praktijk zijn dat eigenlijk dat we um, gelet op het aantal uren dat we uh, in ons grensgebied controleren. Die zijn beperkt. En dat betekent dat we maar een maximaal aantal uren mogen uh, controleren. Uh, de grenszone is wel vergroot. En dat betekent dus dat we binnen 20 kilometer in deze omgeving mogelijk kunnen controleren. U mag ook een parkeerplaats verderop gaan dat staan? Dat mag, dat mag inderdaad. En uh, dat betekent ook dat we dat op basis doen van profielen, maar met name op informatie en uh, die we eigenlijk hebben vanuit ons eigen systeem of vanuit onze ketenpartners. En heeft het nut, deze controle? Uh, het heeft wel degelijk uh, nut, omdat wij uh, toch uh, een aantal mensen wel aantreffen die uiteindelijk, uh, uh, uh, uh, uiteindelijk toch terug moeten naar het land van herkomst. En het heeft ook nut in de categorie bijvangst. De marechaussee hield twee mensen aan die nog boetes open hadden staan. En één persoon die nog een gevangenisstraf moest uitzieten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Na de Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag ook een motorevenement in Alfa aan de Rijn niet door. Burgemeester Eenhoorn heeft de vergunning voor de Alphense chopperdag ingetrokken. Omdat er aanwijzingen zijn dat rivaliserende motoclubs voor problemen zouden kunnen zorgen. En omdat er altijd veel mensen op die chopperdag afkomen, wil de gemeente geen enkel risico nemen. Het zou dit jaar de zesde keer worden dat het motorevenement in Alphen aan de Rijn gehouden zou worden. DnS is niet van plan loketpersoneel te ontslaan als eind volgend jaar het papieren treinkaartje verdwijnt. Het bedrijf is van plan de werknemers in te zetten om treinreizigers informatie te geven over bijvoorbeeld vertragingen. Wat we merken is dat klanten zich bij de balie melden minder vaak voor een vervoersbewijs en vaker voor informatie. Dat kan zijn over reisinformatie of over de manier waarop ze een chipkaart opladen. En dat betekent dat we ook op een andere manier de klanten te woord willen staan. En dat kan beter bij een servicebalie dan bij een balie waar je je alleen meldt voor een kaartje. De prijs van een taxirit wordt vanaf dit najaar weer bepaald... door de afgelegde afstand en de tijdsduur. In het huidige systeem telt alleen de afstand. En als een rit langer duurt dan gemiddeld, bijvoorbeeld door files... wordt de ritprijs hoger, duurt de rit korter... dan betaalt de klant minder, zegt minister Schults van Hagen. Volgens de minister mag door dat nieuwe systeem... de gemiddelde taxirit niet duurder worden... en de gemiddelde omzet van de ondernemer mag niet dalen. De klant krijgt voortaan na de rit een geprint bonnetje... en daarop staat dan hoe de prijs is opgebouwd. Van alle Nederlanders heeft ruim 8% nog nooit internet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In heel Europa heeft gemiddeld 23% geen ervaring met internet. IJsland scoort het beste, bijna 5%. En Turkije heeft met 58% het hoogste aantal inwoners... dat geen gebruik maakt van internet. Nederland loopt in de Europese Unie voorop met het aantal huishoudens dat op internet is aangesloten. Met 91 procent ligt dat ruim boven het gemiddelde van 70 procent. Sport. RBC Roosendaal verdwijnt uit het betaalde voetbal. De eerste divisieclub verkeert in grote financiële problemen. En volgens de advocaat van de club, Van Ooyen, is er geen andere mogelijkheid dan faillissement aan te vragen. De afgelopen weken bezig geweest met het vergaren van financiële middelen om te kijken of een sanering mogelijk was. En uh, we hebben onvoldoende financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen om uh, dat resultaat te bereiken. Daarbij speelt ook zeker mee dat uh, de Fiskus ook heeft aangegeven en niet uh, met een akkoord te, te willen meegaan. Ja, en uh, dan houd het, eh, op een gegeven moment houdt het op. De faillissementaanvraag wordt waarschijnlijk volgende week dinsdag... door de rechtbank behandeld. En de presidentsverkiezing bij de FIFA gaat vanmiddag gewoon door. De Engelse voetbalbond wilde dat de verkiezing... vanwege de corruptieschandalen binnen de Wereldvoetbalbond... zou worden uitgesteld. Maar dat voorstel werd door slechts 17 bonden gesteund. De 172 andere bonden waren tegen. Theo Zwanziger, de voorzitter van de Duitse Voetbalbond, die zei vanochtend, dat hij niets ziet in het plan. En der englische Verband, der eine Verschiebung dieser Wahl erstrebt, uh, muss natürlich wissen, was hilft dabei? Wenn diese Wahl verschoben wird, ist die FIFA führungslos. Das, was jetzt zu tun ist, ist die Aufklärung dieses Skandals. Das ist ganz wichtig. En ich denke, daran müssen alle mitarbeiten, die, die in de Exekutive waren, als diese Entscheidungen getroffen wurden. En ook die, wie ich, die jetzt neu hinzukommen. Volgens 20 jaar heeft de FIFA niets aan uitstel... er moet de komende tijd juist hard worden gewerkt... om de problemen bij de Wereldvoetbalbond op te lossen. En de huidige FIFA-baas Sepp Blatter is de enige kandidaat... en die zal vanmiddag ongetwijfeld worden herkozen. 13 over 12, we gaan naar het verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Dat klopt. A8 Amsterdam richting Zaandam. Er staat een file bij Zaandijk van 3 kilometer. Er is een rechterrijstrook rijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug, 3 kilometer. Daar is ook een rechterrijstrook rijstrook dicht. Op de A28 Utrecht Amersfoort staat een file tussen knopend Rijnsweert en Afrit en Dolder van 4 kilometer. A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen knopend Vaanplein en de Heinenoordtunnel. Daar is een padentreder gekanteld. Het levert 2 kilometer file op en de weg is dicht tussen Barendrecht en Afrit Oud-Beijerland. Dan nog een treinvertraging, want tussen Roosendaal en Antwerpen... en tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden geen treinen. In beide gevallen is de bovenleiding beschadigd en is de vertraging meer dan een uur. Dit zijn een van het nieuws. Radko Mladic verschijnt vrijdagochtend voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Geert Wilders vraagt in zijn slotwoord voor de Amsterdamse rechtbank om vrijspraak. En Persaldo, de vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget... protesteert tegen plannen van het kabinet om op de pgb's te bezuinigen. Dit is Radio 1. NCRV. CRV Lunch. Jürgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de zenderbaas van Nederland 3, Roek Lips, die komt zometeen langs over de experimentele programma's onder de noemer TV Lab, waar u vanaf vandaag weer op kunt stemmen. In het mediaforum Annette Beerschel, die is correspondent voor Duits Media in Nederland en mediastrateeg Marianne Zwageman. En het gaat onder meer over de komkommers, zeker in Duitsland, groot nieuws. 15.000 salatgurken werden hier normalerweise pro taak geënterd en dan verkocht. Doch wegen der allgemeinen warnung voor Gurken, Tomaten en Salat warten die Kunden lieber ab en kaufen kein Gemüse. Ehrlich gesagt, ik nicht, ze niet. Ik kauf liever wat ik kochen kan. De te kloppen score in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 77. De kandidaat van vandaag komt uit Zutphen en heet René Bijzet. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Tourliefhebbers die komen flink aan hun trekken deze zomer. Naast de traditionele talkshow van Marts Smeets, de etappe komt RTL nu met Tour du Jour. Een dagelijkse talkshow vanuit Amsterdam onder leiding van Wilfred Gené. Jakhals Erik Dijkstra gaat in Frankrijk reportages maken. En omdat Gené nou eenmaal niet zonder Johan Dersen kan... schuift die ook aan als er voetbalnieuwtjes zijn. Een alarmknop voor internet. Zeker, kinderen zouden makkelijker moeten kunnen aangeven. als ze zich onveilig voelen op het internet. In Engeland bestaat zo'n knop al. en de rest van Europa moet volgen. In elk geval, dat vindt Oele Stenks. en die is hoofdredacteur van de tijdschrift Reader's Digest. Dag meneer Stenks. Ja, goedemiddag. Waarom maakt Reader's Digest zich zo hard voor die knop? Nou ja, wij zijn een uh, puur gezinsblad. en je ziet in veel landen hetzelfde probleem. Ouders en uh, kinderen zijn enorm van elkaar uh, verwijderd wat uh, betreft internet. En kinderen zitten op internet zonder dat uh, ouders op uh, god weten waar ze precies mee bezig zijn. En als kinderen in paniek raken, dan kunnen ze eigenlijk geen kant op. En uh, je ziet dat er uh, dingen gaan ontsporen op die manier. Ja. Misschien even uitleggen hoe die alarmknop dan precies werkt. Ja, in Engeland heeft uh, de nationale politie die alarmknop uh, knop ingesteld. En dat betekent eigenlijk dat uh, op elke website uh, er een icoon is. Als je daarop klikt, dan kom je dus uh, op het uh, bestek van uh, de alarm, uh, het alarm icoon. En ja, voel je bedreigd door bijvoorbeeld een pedofiel? Dan kun je dat aangeven. Uh, politie onderzoekt dit uh, direct. Dat is eigenlijk uh, zeven dagen per week en zorgt dat je in contact komt met de plaatselijke politie. Ja, maar betekent dus dat al die websites daaraan mee moeten werken? Ja. Nou ja, dat is een heel gedoe geweest, maar dat is wel gelukt in, uh, in Engeland. Ja. In Engeland werkt het dus al. Je zou zeggen, waarom werkt het dan niet in de hele wereld al? Nou ja, goed. Je moet dus een nationale situatie hebben waarin zowel de overheid als uh, de internetindustrie bereid is om uh, aan mee te werken. Uh, op dit moment zien we vanuit Brussel toch de nodige druk op uh, de nationale regeringen om hier uh, aan te gaan werken. Maar het heeft een zetje nodig. En in Engeland... Er zijn een paar uh, moorden geweest uh, ja, naar aanleiding van uh, internetcontacten. En dat heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht. Ja. Nou ja, je wil daar niet op wachten. Dus uh, ridders is begonnen met een actie in uh, alle Europese landen. En we hebben 20 edities. Dus... dus steunt u dit initiatief? Natuurlijk, ja. Hij valt weg volgens mij. Of drukt hij nu op de alarmknop? Ik heb toch niks verkeerds gezegd. Uh, is hij er nog, Ik jongens? Er nog ja, oké. Okay. Ik dacht ja. even dat u nu op de alarmknop had gedrukt. Nee, nee, nee. Nee, uh, gelukkig maar. Het is een simpel plan. Uh, lijkt het tenminste. Nou, die websites moeten ze dus allemaal mee. Uh, maar goed, in Engeland gebeurt het al. Aan de andere kant zitten dus de politie. Die hebben het ook al heel druk met andere zaken. Uh, ja, bent u niet bang dat er ook heel veel misbruik gemaakt wordt? Dat, dat men maar wat op die knop drukt, terwijl er niks aan de hand is. Nou, dat, dat blijkt in Engeland niet het geval. Uh, als je kijkt dat er uh, 1100 uh, arrestaties zijn verricht in uh, vijf jaar tijd en uh, er zijn uh, kleine 300 uh, netwerken zijn er opgerold uh, van pedofiel, denk ik dat dat wel een uh, resultaat is dat meetelt. Dus uh, blijkbaar is men in staat om het misbruik uh, te onderscheiden en uh, zeg maar de echt Eruit halen. Ja. Je, het, het is nu natuurlijk ook al zo dat je, je gewoon kan melden bij de politie... als je zoiets tegenkomt, maar door die knop wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Dus dat is absoluut een voordeel ervan. Reader's Digest ondersteunt de actie. Hoe, hoe uitzicht dat? Wat, wat gaat u allemaal doen de komende tijd? Nou, we hebben een uh, survey, zoals we dat noemen. Dus een, uh, een okay, vragenlijst te. uitstaan op, op internet. Uh, maak internetveilig.nl uh, Nou... Als je daar naartoe gaat moet je vijf vragen vrij simpel beantwoorden. We gaan dat enkele maanden laten lopen op internet in al die Europese landen. En vervolgens gaan we de resultaten aanbieden aan de Europese Commissie, nationale parlementen en ook aan uh, de industrie in de verschillende landen. Ja. Nou, u hebt 60 miljoen lezers, geloof ik, uh, uh, wereldwijd. Uh, of in ieder geval ja, in de Europese landen. En uh, dat, dat moet toch een beetje doorslag geven, lijkt me. Dus wie weet dat die alarmknop te snel komt. Dank voor uw uitleg. Oele Stenks, hoofdredacteur van Reader's Digest. Ook promovendi gaan met de tijd mee. Vandaag verschijnt voor het eerst een proefschrift als app. Barend Mees van de Erasmus Universiteit, heeft de primeur... Naast het proefschrift kan er met de applicatie ook nog een test worden gedaan. Maar het blijft natuurlijk wel wetenschap, dus de inhoud is redelijk ingewikkeld. Het gaat over vasculaire remodellering. Ja, wat dat is, dat kunt u dus via die app bekijken. Voor de mensen met een 3D-televisie en een abonnement op UPC... wordt het genieten geblazen. Eurosport zendt Roland Garros vanaf de halve finale's in 3D uit, namelijk. Volgens de sportzender lijkt het net alsof u er zelf bij bent... Er zijn in Nederland ruim 80.000 3D-toestellen. Hoeveel van die mensen ook een UPC-abonnement hebben, is niet bekend. Vanaf vandaag heeft Esta een nieuwe dame aan het roer staan. Ellen de Jong heet ze. En ze begint haar hoofdredacteurschap met een brainstorm-sessie... op een bijzondere plaats, want de hele redactie is verplaatst naar de Euromast. Ellen de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat is een mooie plek voor een brainstorm zo hoog in de lucht. We hopen daarmee ook uh, onszelf in hogere sferen te plaatsen en te bevinden. Hè? Ja. En uh, tot nieuwere, nieuwe gedachten te komen. Heeft het al een paar mooie ideeën opgeleverd, daar uh, zo in de hoogte? Ja, absoluut. Ja. We zijn goed bezig, hard aan het werk met de hele redactie. En het levert prachtige ideeën op. En wie geen ja. goed idee wordt, van de mas gegooid. Nee, dat niet. Maar er oh. is al wel iemand aan het planken geweest hier op de Euromast. Dus om even aan te geven oh, ja. hoe ver we gaan dus... <laughs> en hoe we op de nieuwe trends inspelen. Nou, dat is één van de dingen. Ja. Kunt u een tipje ja. van de sluier oplichten al? Wat is nou een mooi idee waarvan daar kunnen we gelijk mee beginnen? Nou, we, hebben, uh, we zijn begonnen met uh, na te denken over uh, waarom ESTA eigenlijk uh, bestaat... En, uh, daar zijn we gekomen op dat we mensen een frisse wind in het hoofd willen bieden. En dat gaat heel ver. Dat gaat uh, op maatschappelijk gebied, maar dat gaat... Uh ook op het gebied van uh, wetenschap, dus, uh, nou ja, en een concreet idee kan ik je nu nog niet geven, maar... want daar zijn we nog hard mee bezig. Maar was het was het nodig die heroriëntatie? Want er zitten natuurlijk ook mensen die daar al een tijdje werken en die denken: ja, komt er weer een nieuwe hoofdredacteur die het wiel uit gaat vinden? Nou, zoveel nieuwe hoofdredacteuren zijn er nog niet geweest bij Esta, want uh, zo lang bestaat het blad natuurlijk nog niet. Dus we zijn nu. Uh... Uh, aan de zeven jaar. En uh, dat betekent dat het het juiste moment is om te herijken. Hè? Ja. En uh, dat doen we met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De, de, ook de, nood, elkaar... de nood is er ook wel natuurlijk. Want met printmedia gaat het niet zo heel goed. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe staat Esther ervoor? Nou, Esther staat er heel goed voor. Maar het kan altijd beter. En inderdaad is het voor deze groep... Ook heel belangrijk om na te denken over social media. Dus multimedialer gaan dan dat we nu uh, zijn. Ja. En u hebt eerder op de EFTA-redactie gewerkt. Is dat nou een voordeel dat u het bedrijf ook van binnenuit een beetje kent? Ik ervaar het als een voordeel. Maar ja, dat, uh, <laughs> dat is mijn persoonlijke mening. Dus uh, ik vind het uh, heel prettig om uh, weer met dezelfde mensen aan de slag te gaan. En ik ken dus inderdaad de redactie heel goed. Uh, uh, nou ja, en nu een nieuwe start maken met elkaar. Ja. En ik kom natuurlijk terug uh, ja, als hoofdredacteur, dus dat is wel anders. Ja. En uh, ik en hoop het waar te maken. Uh, ja, het, het moet frisser, het moet vleuriger, het moet moderner. Uh, nou, dat is een ja. beetje flauw voor mij hoor, maar uh, u hebt uh, eerder gewerkt bij Knipmode en Knippy. Uh, ja. Modeblader was uw hoofdredacteur, dat, dat klinkt toch een beetje tuttig. Maar... Dat klopt, maar dat is ook een totaal andere doelgroep. Eén is het een special interest titel voor een hele specifieke groep. En een groep die heel lang heel trouw fan is van knipmode. En daar kun je wel ook een vernieuwing in uh, doorvoeren. Maar dat betekent dat je een hele grote groep lezers kwijtraakt. En die extra vrouw is natuurlijk een ander type vrouw dan de knipmode-vrouw. Ja, ja. Dus de, laten we zeggen, dat, dat is waar eenmaal. Uh, u gaat hier helemaal uh, opnieuw beginnen met een, een frisse nieuwe aanpak. Wanneer ja. ligt het eerste nummer onder Ellen de Jong in de winkels? Nou, dat ligt uh, 14 oktober ligt er een geheel gerestyled resty nummer in de winkels. We gaan hem dat allemaal halen. nog even, maar daar hebben we even tijd voor nodig. Maar iedereen moet hem halen dan, dat zeker. En vooral het plezier vandaag, daar op de Euromast. Ja, dat gaat lukken, Dag. dank u wel. Ellen Dag. De Jong, hoofdredacteur van Esta, was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De ja, okay. Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Ja, CNN is uh, jarig. Precies 31 jaar geleden, in 1980 dus, was de eerste uitzending. Media magnaat Ted Turner richtte het kabeltelevisienetwerk op. Inmiddels is het niet meer weg te denken op onze televisie. Elf jaar later maakte ook Nederland uh, kennis, echt kennis met CNN... toen oorlogsverslaggever Pieter Arnett de Golfoorlog bijna letterlijk in onze huiskamers bracht. En dan was het natuurlijk nog 11 september, toen we weer massaal op CNN afstemden. Ik the de channel voor Amerika the cable news network good evening i'm david walker and i'm lois hart now here's the news president carter has arrived in fort wayne indiana for a brief visit with civil rights leader vernon jordan if you're still with us you can hear the bombs now they are hitting the center of this city John and Peter, we're going to the White House for just a minute. Uh, presidential spokesman Marlon Fitzwater is about to address the nation and therefore the world. This just in, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something Relatively devastating happening this morning there. CNN in een overzicht. En dat heeft dus alles te maken met het 31ste verjaardagsfeestje... van dit kabelnieuwsnetwerk. Lunch met Jurgen van den Berg. Duurt allemaal nog even, maar vanaf eind augustus... is het weer tijd voor experimentele televisie op Nederland 3. Zogenaamde TV-lab gaat dan weer van start. En Roek Lips is de zendercoördinator van Nederland 3. Goedemiddag. Roek Lips, Goedemiddag. Er is iets met onze telefoons aan de hand vandaag. Uh, ik weet niet wat dat is, maar uh, lijkt alsof daar een uh, draadje verkeerd geknipt zit. Uh, is hij er of niet? Roeklips? Hallo, hallo. Hallo, hier Hilversum voor Roeklips, de zendercoördinator van uh, Nederland 3. We willen praten over het TV-lab. Uh, u, u kent dat misschien wel, hè? Dat zijn die programma's uh, die een, uh, een experimenteel karakter hebben... waar we dan met z'n allen op kunnen stemmen. En sommige daarvan die schoppen het tot... Uh, tot echte programma's. Daar zijn wel voorbeelden van. Ook in de huidige programmering uh, zitten op televisie. Uh, programma's die ooit bij dat tv-lab zijn begonnen. En we willen graag even weten hoe de stand van zaken is. Maar daarvoor moeten we dan wel contact leggen met deze meneer Roek-Lips. Nou, alleen voor het noemen van die naam uh, mag ik intussen wel een eigen programma hebben, denk ik. Gaat het lukken, jongens, of niet? Anders gaan we even een muziekje draaien. Laten we dat doen. Muziek, maestro. Selassu. Nou, bent u er nog? Ja, ja, toch? Ja, wij ook hoor hier. Five for fighting was dat. Het liedje heet 100 uh, years. Nou, er is uh, een groot probleem hier met de telefoonlijnen. Uh, zo zie je maar weer zo'n primaire levensbehoefte. Uh, als dat dan weer is, als dat dan even misgaat, dan. Uh... Kakt gelijk alles in elkaar. kamer. gelukkig zit Jan van de Put hier. En ik zie daar aan de overkant al twee mevrouwen zitten. Die gaan zometeen meedoen aan het Mediaforum. Het zijn Annette Birschel en Marianne Zwageman. We gaan zometeen de mediazaken bespreken. Doen we na half één, na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Radko Mladic komt vrijdag voor het eerst voor de rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Dan wordt de aanklacht voorgelezen. Het is nog onduidelijk wanneer het proces begint. In zijn slotwoord voor de rechtbank heeft PVV-leider Wilders gevraagd om vrijspraak. Hij zei dat hij niet oproept tot haat, maar strijdt voor de vrijheid van de Nederlanders. En de rechtbank doet uitspraak op 23 juni. Na de Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag ook de Alphense Shopperdag niet door. Er zijn aanwijzingen dat rivaliserende motorclubs problemen kunnen veroorzaken. De burgemeester van Alphen aan de Rijn heeft daarom de vergunning voor het evenement ingetrokken. En van alle Nederlanders heeft 8% nog nooit internet gebruikt. In heel Europa is dat gemiddeld 23%, blijkt uit Europese cijfers. In Nederland zijn de meeste huishoudens aangesloten op internet, 91%. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Een hoge drukgebied boven de Britse eilanden zorgt de komende dagen voor zonnig en droog weer. Ja, en ook vanmiddag is er al veel zon, afgewisseld door wat hoge bewolking en hier en daar een enkele stapelwolk. De middagtemperatuur ligt tussen zo'n 16 graden op de wadden en 19, mogelijk 20 in Limburg. En daarbij staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het flink af. Aan de grond kan het lokaal zelfs licht vriezen. Er ontstaan bovendien enkele mistbanken. Morgen, op hemelvaartsdag dus, doet de temperatuur er een schepje bovenop. Het wordt zo'n 18 tot 23 graden. Er is veel zon, later afgewisseld door een enkele stapelwolk. Ook vrijdag en zaterdag is het zonnig, droog en wordt het bovendien nog wat warmer. Vanaf zondag neemt de kans op een bui toe. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staan een file van 2 kilometer voor knooppunt Velzen. En voor knooppunt Rotterpolderplein ook 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechtunnel 4 kilometer. Omdat de stoplichten niet goed werken daar. A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dan de A29 beginnen op zomer richting Rotterdam. Er is een paardentrailer gekanteld. Het paard leeft nog, maar moet wel even worden weggetakeld. Er staat een file tussen afrit Oud-Beijerland en Barendrecht... van 4 km en drie rijstroken dicht. En daardoor zijn ook aan de andere kant rijstroken dicht... om, om goed te kunnen takelen. En er staat 2 kilometer file bij Barendrecht. Dan de treinvertraging tussen Roosendaal en Antwerpen en tussen Roosendaal en Begen -op Zoom Er rijden geen treinen. In beide gevallen is de bovenleiding beschadigd en is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, alleen maar een vrouwelijk uh, forum dit keer. Dat vind ik toch, volgens mij is het een van de eerste keren, eerlijk gezegd, dat we alleen maar vrouwen hebben. Ja, ja, heel goed. Nou, ik Meestal met... geen goed idee. Je nog mee, maar... Dat ja. doen we vaker, hè? Annette Beersel, correspondent voor Duitse Media in Nederland, is hier. En Marianne Zwageman, media ooit betrokken bij de oprichting van Poont. De ComCommerce. Het was grappig, want we spreken altijd even voor, natuurlijk. Hè. Een van onze redacteuren doet dat. En jij zei, ik hoop wel dat we het over de komkommers gaan <laughs> hebben. En Marianne zei, we gaan het toch niet over die komkommers ah, hebben? Ik ben zo klaar met die komkommers. <laughs> ja. het, is een het is een vroege komkommertijd, moet, moet je zeggen. Ja. Nou, ik, ik, nou, het is moet wel even... echt een ding natuurlijk in Duitsland. Ja, Maar ik moet even toelichting geven waarom ik dat zei. Uh, want ik sloeg de telegraaf open. Ik hoefde hem niet open te slaan. En hij was dus, nou, uh, Duits was in het ongelijk zo, Ik heb de kop niet meer uh, in mijn hoofd. Het ging dus uh, dat Duitsers. Uh, stond er in dat uh, Duitsland tegen de Nederlandse tomaat ja, was. Gisteren, tegen, gisteren de was de kop, komkommeroorlog, Met Duitsland was de kop gisteren uh, in de Telegraaf. Nou ja, en het blijkt eigenlijk anders te zijn, want het is vooral de Spanjaarden hebben iets te klagen, denk ik. Uh, want het ging vooral tegen de Spaanse komkommer. En uh, niet zozeer tegen de Nederlandse komkommer. Uh, dus daarom dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk een beetje misleidend. Ik heb dus dat ook goed opgezocht in Duitse kranten. Want ik dacht, nou maar even kijken of ze het ook uh, daarover hadden. Nou, dat is haast niets. Dus het was uh, ja, verdacht misschien. De kop, was, uh, de kop was mooier dan de feiten in dit geval. In dit geval wel, ja. ja, ja. Uh, jij vond het helemaal niks, die komkommers. Toch is uh, de media spelen natuurlijk toch wel een belangrijke rol. Ja, ronde. tuurlijk. Ik, ik heb hier de komkommerbode voor me liggen. <laughs> uh, ik zal even citeren. De Duitse autoriteiten brachten naar buiten dat de twee verdachte Spaanse komkommers zijn vrijgesproken. Van twee komkommers is bekend dat ze niet meer verdacht zijn. Twee anderen zijn nog in analyse. En het, dit, is een, dit is een krant die ik, ik kom uit het kamp waar deze krant de asijnbode wordt genoemd. De volkskrant. Er He, staat het toch bekend om een serieuze verslaggeving. En het, is gewoon, het, het gaat gewoon vier, vijf pagina's lang alleen maar in dit soort. Uh, uh, ja lollige taal gaat het over komkommers. Ja, de komkommer ik, is nou, gedemoniseerd. En, ook. Ja, hezen. de komkommer is gedemoniseerd. staat er ook in. <laughs> en de jacht op de boosdoener ligt weer helemaal open. Wellicht richten de onderzoekspijlen zich dit maar op de tomaat, de bleekselderij, de aardbei of de paprika. Die zitten ook nog allemaal in het verdachte bankje. Dit is de Volkskrant. Dit geloof je toch niet? Nou ja, kijk, het is natuurlijk komkomma, ik zei het net, de tijd is natuurlijk zo'n zo stieke uitdrukking ook. Dus als het nu echt komkomma nieuws is, dan nou, goed. Nou, goed. Even, even um, naar de zaak. 14, 15 doden in Duitsland. Uh, ik geloof 300 mensen die nog op de intensive care liggen. Ja, Het, het, is, het, het, is, daar, het is wel het handig is om te weten waar het allemaal vandaan komt. Het is nieuws. En het is natuurlijk ook ernstig. En uh, uh, ja, ik, ik vind het ook altijd lastig. Het is weer, weer, weer zo'n affaire waar je zegt... hoe ga je eigenlijk als media daarmee om? Hè? Ja. In Duitsland is maar natuurlijk wordt het nog veel, veel groter. Hè? veel gespeculeerd ook? Want, want niemand weet eigenlijk precies wat er aan de hand is. Er worden nog inderdaad allemaal onderzoeken gedaan. Ja, het wordt uh, gespeculeerd. Uh, het gaat aan natuurlijk ook over, het wordt ook heel serieus bericht in Duitsland, uh, uh, dat wetenschappers gevraagd worden, wat, wat kun je zelf doen, waar komt het eigenlijk vandaan, wat zijn de gevaren, uh, uh, ja, is er een medicijn en uh, hoe gaat dat verder. Uh, er zijn ook heel veel berichten over de eigen uh, hysterie die in eigen land is, uh, hoe gaan we daar eigenlijk met media om. Maar jij bent een beetje machteloos, want het gaat hier... Ten slotte om een, ook een heel begrijpelijke menselijke angst. Want het is toch zoiets van: ja, dat waar, waar je niet mee kunt stoppen namelijk met eten. En daar zit iets op wat je ook niet kunt zien. Dus je kunt het haast niet voorkomen. Ja, en ik ja als, weten... als dat het al is natuurlijk. Want dat weten we nog steeds. Dat niet. weten we niet. Nee, hetzelfde het gaat, ja. loopt daar een of andere gevagen terroristen rond. Het is ook de gretigheid waarmee we met z'n allen wel lijken te willen... dat, dat de wereld ten einde komt. Hè. Dan was het laatst voorspeld en dan gebeurt het weer niet. Maar het schijnt dan nu in oktober te gebeuren. Ja. En, en, en, en, en, en dan duiken we maar weer met z'n allen op die komkommers. En dan hopen we dat dat het dan is. We zitten ook allemaal te wachten tot er weer een keer iets groots gebeurt. Dat uh, de Yves de Smet, Belgische ja. Journalist geef in ja. de morgen. Uh, uh, we leven in een angstmaatschappij. Ja. Ja. Hij, dat een prachtige commentaar heeft hij geschreven. Um, want wij zijn inderdaad, en hij zegt wij. Hè, want in, in België blijkt uh, blijkt ook de consumenten zo hysterisch of angstig te zijn. Ja. En hij zegt, wij zijn dus zo uh, angstig, omdat wij gewend zijn dat wij ons tegen alles kunnen verzekeren. Maar een pilletje kopen of maar meer politieagenten op straat. En de wereld is veilig en wij zijn gezond. Ja, en, en natuurlijk nu? onder het, het besef dat iedereen inmiddels wel heeft. dat we met z'n allen natuurlijk niet goed bezig zijn hier op aarde. We zijn met te veel. Uh, we maken een zootje van voedselveiligheid. We, we douwen kippen in een flat. Uh, we weten allemaal wel dat het natuurlijk niet klopt. Dus op het moment dat zo'n iets onschuldigs. als zo'n mooie groene komkommer dan uh, de dader uh, lijkt te zijn. in, uh, in deze Tatoort-aflevering. <lacht> dan duiken we daar ook met z'n allen op. omdat we natuurlijk wel weten dat het ook niet klopt. Dat het ook wel een keer echt heel erg fout gaat. En nu zijn er nog maar 16 doden. maar het gaat natuurlijk hmm. wel een keer echt heel heel erg fout. En daar zitten we met z'n allen met een soort gretigheid lijkt het wel op te wachten. Ja. Even nog naar dat beeld, hè? want ik geloof dat Bert Wagendorp in de Volkshand een, een voorstel doet om Mark Rutte naar de Brandenboek het <laughs> vorm te laten gaan en daaronder die. Brandenburger Tor gewoon uh, uh, uh, uh, uh, komkommersalade te eten... om maar te laten zien van het is allemaal wel goed. Doen heb je wel twee problemen. Het eerste probleem is dat niemand in Duitsland weet wie <laughs> Mark Rutte is. En het tweede probleem wat je ook nog hebt... is dat niemand uh, hem zou geloven. Want uh, wat dan natuurlijk bij die angst ook nog een rol speelt... dat wij ontzettende wantrouwen hebben... tegenover elke politicus die ons nu vertelt, dat dus is het absoluut veilig. Maar ja. ja. natuurlijk geloven we dat niet. En dat is trouwens ook nu het probleem dan komen wetenschappers die zeggen... je kunt ze wassen, je kunt ze schillen en dan ben je echt veilig. We geloven het niet. We willen het eigenlijk niet lezen niet horen. We willen... Ja, het is een soort, uh, als willen we ons met, met dit soort berichtgeving en angst ook, uh, of als willen we onze angst daarmee bezweren zo. Ja. Het is heel een mm. raar fenomeen. Ja. Wat jou betreft, we hebben het lang over gepraat, he, nu al. Ja, en, en bovendien, ik, ik ben een enorme fan van Mark Rutte, dus ik hoop niet dat hij die komkommer gaat eten. En, en ik ben juist fan van Mark Rutte, omdat hij niet aan symboolpolitiek doet. Hij moet gewoon zorgen dat de voedselveiligheid in Nederland op orde is. Ja. En, en, en, en, ah, ja, dat lijkt zo te mee, zijn, al die testen schermen. wijzen dat uit. Ja, dus. ja precies. Dat is prima. Um, ja. Iets, iets anders dan. Uh, buitenspeeldag is het uh, vandaag, en daarom gaat Kinderen en de Nickelodeon vanmiddag op zwart. Zodat die kinderen niet voor de buis hoeven te zitten. Maar naar buiten. Is dat een goed initiatief, Marion? Nou, dat is een heel sympathiek initiatief. En verder moeten die ouders natuurlijk allemaal een schop onder hun kont. En moeten ervoor zorgen dat die kinderen gewoon lekker buiten gaan spelen. En volgens mij is het probleem helemaal niet dat kinderen te veel achter de tv zitten. Maar zitten ze tegenwoordig achter spelcomputers mm. en, en, en gewone computers. Dus het is prima dat het initiatief er is. Um, maar het, ja, ik denk dat het echte probleem zit in de computers. Mm. Die moeten misschien denken dagje op zwart. Misschien moeten Heisen en MSN ook wel een dagje op zwart. En niet alleen maar Nickelodeon. Ja. Dat Nickelodeon daaraan meedoet... Is, is ook een beetje... Uh, je zou daar kritisch naar kunnen kijken. Zoals, ja, ja, die doen daar <laughs> zelf aan mee. Hè? Die, die, ja, zijn het zijn niet is... de meest de programma's... altijd die daar te zien zijn. Uh... Kijk, wij praten nu al over Nickelodeon. En dat is natuurlijk de beste reclame... en gratis ook nog, die ze kunnen krijgen. En uh, dan, dan is het weer zo... 364 dagen... daar hebben ze weer hun programma's... waar die kinderen dan wel voor zitten. Ik heb ook ergens gelezen, afgelopen jaar... was ook zo'n buitenspeeldag... En uh, dat de helft, uh, van, uh, helft minder kinderen voor de tv hebben uh, gehangen die dag. Nou, groot succes. En uh, eigenlijk betekent dat toch dat, dat uh, ja, zo'n zo, zo, zo zender als Nickelodeon... dan toch uh, heel slecht bezig is als jij de kinderen van buiten... Uh, ja, maar ja, moet je moet uh, dan slechte programma's maken of zo. Dat is uh, toch nee, graag. Nee, maar in dit geval, ik, ik ben absoluut ermee uh, met jou eens. En dat is, dat het is natuurlijk de taak de van de ouders ja, die iets de moeten de doen. Ja. En, dat je, en, en dan heb ik ook... Maar ik heb zoiets van altijd met die... of we hebben weer een dag tegen of een dag waar we... Uh, ja. iets doen. We ja, doen een, een dag een... vrijwilligerswerk, of wij geven een ja. dag complimenten, of uh, en nu een dag buitenspelen. dan denk ik nou, dat is een structureel uh, ding wat je moet doen, en waar je als ouder ook voor moet zorgen. En dat is absoluut een taak van de ouders. Ja, uh, laten we het hebben over, nog even over Nederland 3. We zouden net spreken met Roek Lips, maar door allerlei technische toestanden lukte dat niet. Dat is de zenderbaas van uh, Nederland 3. Um, scheidend WNL-voorzitter Fons van Westerlo, die deed gisteren weer eens uh, zijn zegje over het omroepbestel. Dit keer in een column in de Telegraaf. En zijn conclusie is: met name Nederland 3 faalt als uh, jongere zender en zou veel beter ruimte kunnen geven aan de regionale programma's. Um, Marianne Zwageman. Ja, nou, ik vind daar een heleboel van. Ten eerste, ik ben vrij nauw betrokken geweest... bij de oprichting van zowel WNL als Poont. En een van de doelstellingen was natuurlijk... dat zij van binnenuit mee zouden helpen om dat bestel te veranderen. Want dat bestel moet enorm veranderen. Dat doen ze veel te weinig, allebei, ook voor ons vind ik. Dus je mag daar ook harder aan trekken. En uh, ik vind de discussie over hoeveel zenders uh, er zouden moeten zijn... en wat er op die zenders moet, uh, dat, dat, daar moet volgens mij helemaal niet over gaan. Het moet veel meer gaan over de fundamenten waar dit bestel op gebouwd is. En welke dingen zouden we moeten willen uh, met dat overheidsgeld... wat er wordt geïnvesteerd in een publieke omroep. Daar zou de discussie over moeten gaan. Dat de regionale omroepen daar nu bij worden gehaald, dat vind ik heel erg goed. Want het probleem wat we in Nederland gaan krijgen, wat nu al aan het aftekenen en over drie, vier jaar is het er. Namelijk dat de pluriforme nieuwsvoorziening in gevaar komt. Dat is in de regio al een feit. Er zijn elke dag gemeenteraadsvergaderingen... Uh, waar geen verslaggevers hmm. meer op de, op de bune zitten. Waar geen goede verslaggeving voor wordt gedaan. De waakhondfunctie is daar al weggevallen. Ja. Omdat dat vroeger bij kranten geborgd was. Dat is nu niet meer. En daar moet een oplossing ja. voor komen. En dus, daar zouden mensen over na moeten denken. Het is dus ja. een beetje een Duits systeem, toch ook wel? Zo'n landelijk zender waar de regionalen dan uh, vensters in krijgen... waarin uh, hun programma's aangeboden worden? Ja, we hebben natuurlijk in Duitsland... En, uh, heb je in, in feite drie kanalen. Hè? Nee, uh, Duitsland 1, Duitsland 2. Nou, dat, dat, dat kun je hier ook ontvangen. En dan heb je dus Duitsland 3. En in de regio, ik moet daarbij zeggen... we hebben in Duitsland echt een totaal ander systeem. Maar in de regio heb je dus kanaal 3... voor de regionale televisie. En ik zou het niet verkeerd vinden als wij hier ook op uh, Nederland 3 meer van die regionale programma's uh, te zien zouden krijgen. Uh, ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden tenminste was, was, waren daar opeens heel veel van die regionale soaps of reality soaps. Ja. Uh, nou, we hadden in Amsterdam, ik, ik woon in Amsterdam, daar was er één. En uh, zo was het ook in andere regio's. Nou, dat was toch interessant geweest, dat ook eens een keer te zien. En zeker ook nieuws, uh, ja. bijvoorbeeld uit ja. andere regio's ja. te zien. Hoe, hoe doen zij nou, zei... dat? En... Nog even naar Van Westerlo is een kritiek op Nederland 3, hè? Want hij zegt, ja. eigenlijk is, dat, uh, is die zender uh, gebaseerd op, op De Wereld Draait Door, op de sportevenementen die er zijn, en Po-nieuws noemt hij ook. Ja. Uh, en hij zegt, ja, die kunnen ook gewoon prima naar één of twee. En dan, nou, nou dan heb je gewoon Nederland 3 op. Ja, maar waarom? Wat levert dat op? Ik vind dat helemaal geen interessante discussie. Je moet kijken naar welke doelstellingen hebben wij met de publieke omroep. Welke programma's zouden daar gemaakt moeten worden. En hoe je ze vervolgens uitzendt. Of je dat via drie netten doet. Of je doet het de helft via internet. Of het maakt niet uit. Dat vind ik een andere discussie. Het is alleen maar een technische discussie. Het moet veel meer over de inhoud gaan. Ja. En welke programma's worden maar er Maar de daar inhoud uitvonden. van Nederland 3 is dat het een, een jongerenzender moet zijn. Jongeren moeten daardoor worden aangesproken. Ja, ik, ben, ik, ik ben altijd tegen geweest dat er een bepaalde uh, kanaal is. In dit geval Nederland 3. Die alleen voor één bepaalde doelgroep is in dit geval jongeren. Zo was ik vroeger ook altijd tegen de pagina vrouw in een krant. Dat, dat leek dan op alsof de rest van de krant niet voor de vrouwen was. In dit geval zijn er programma's uh, uh, op Nederland 3 die kunnen heel goed ook ouderen zien. Andersom zijn heel veel programma's op Nederland 1 en Nederland 2 die voor ook voor andere leeftijden geschikt zijn. Um, uh, ja, ik ben daarvoor. Ja, goede programma's te maken. En altijd uh, vind ik ook goed als er een kanaal is... waar bijvoorbeeld ruimte is... Uh, ja, letterlijk op meer ruimte. Hè? Dus langere, voor langere uh -huh. programma's. Voor hele lange concerten bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dus niet echt waar jongeren, Warm nou, het goede van, van Nederland 3 is natuurlijk wel dat die, dat die experimenten erin zitten. Dat tv lab is, denk ik, een prima. Initiatief. Ja. Het levert ook nieuwe programma's op, hè? Want er zijn nu veel mede Ja, volgens mij de ja, ja, ja, ja daar van, op de Daar levert op. Dus dat vind is prima. Maar dat is ook de functie van de publieke omroep. Daar moet ge, uh, geëxperimenteerd worden. Er moet ja. denk ik nog veel meer dan dat het nu gebeurt. Dat is prima, dat is goed. Dat, dat zou ook bij een taakomschrijving passen. Als ik hem zou moeten opschrijven voor de publieke omroep, hoort dat er zeker bij. Maar er horen een heleboel andere dingen niet bij, die wel ook uh, op de zenders nu te vinden zijn. En, en daar zou eens even heel goed naar gekeken moet worden. En dan de discussie over hoeveel netten dat zijn, vind ik totaal niet interessant. Het moet gaan over de inhoud. Wat moet zo'n publieke omroep wel ja, brengen ben ik met, en niet ben ik brengen? Eens, want... en, die, en die wordt nu ja. niet, die wordt eigenlijk niet gevoerd. Want we hebben het pagina's lang over komkommers in de krant. Maar dat, dat de nieuwsvoorziening in Nederland eh, zo langzamerhand aan het, aan het opdrogen is, de pluriforme nieuwsvoorziening, daar hoor ik helemaal niemand maar over. het gaat continu om die doelgroepen, hè? ook bij het hele systeem. Hè? Gaat het om, oh, we moeten een omroep voor ouderen hebben. We hebben een omroep voor uh, christelijke of niet-christelijke of uh, weet ik veel wat hebben. En dan denk ik inderdaad het het gaat om programma's. Maak goede programma's. En, uh, nou ja, en, die, die, uh, en dan inderdaad ook programma's die mensen willen zien. En waar mensen naar willen luisteren. Ja, ja. Ja. Dank voor jullie bijdrage. En toch ook over, over het meepraten over de komkommers. We <laughs> hebben zeer gewaardeerd. Annette Beersel <laughs> en Marianne Zwageman. Zometeen de Nationale die doen we met René Bijzet uit Zutfen. 77 punten, dat is dat de kloppen scoren. En dit is een liedje van de zangeres uit België. Sela Su heet ze Black Part Love. Uh. Yo, you freeze and I, I try to make your face And I try to make you warm Cause you always got what it takes To act like some kind of hard-ass clown But I, I know better than that I know you're wait too long Oh, oh, oh, you wait too long Oh, see, I, I know about your background that it wasn't easy, I know for sure But that's uh, no reason to So learned let it go Not the way it was. Sela Soer, die eigenlijk Sanne Putseis heet, komt uit Vlaams-Brabant, Leefdaal om precies te zijn. En als u dit nou leuke muziek vindt en u wilt haar eens een keer live horen, dan kan dat bijvoorbeeld op Pingpop dit jaar, want daar treedt ze op. En ze staat ook nog op Rock Werchter. Onthoud die naam, want ze klinkt heel zwart, maar het is gewoon een heel blank Belgisch meisje. We gaan naar René Bijzet, die is 25 jaar en uh, komt uit Zutphen. Klopt. Welkom, je gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. 77 punten, dat is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet je in ieder geval overheen. En jij studeert geschiedenis. Klopt. Waar, waar doe je dat? In Groningen. Kijk aan, prachtig, stad. Mooie stad. En je woont daar ook? Nee, ik woon in Zutphen. dus. Oh, je, je gaat steeds op neer. Ja. Maar ik hoef me een paar keer per week ik hoef niet iedere dag naar Groningen. Kijk aan, En de verleiding van Groningen was niet groot genoeg om daar uh, je. Uh, nou ja, we te in mijn vrouw en ik konden in van huis krijgen, dus zijn we daar gaan wonen. Ja, ja. ja klinkt heel logisch. <laughs> maar ook weer niet eigenlijk. Maar ja. het is goed te doen. Ja, één uur en drie kwartier met de trein. Ja, nee, dat is ook zo. Dan kan je intussen studeren natuurlijk. En naar het nieuws luisteren. En we gaan kijken of dat een beetje gelukt is, want uh, je moet dus naar die 77 punten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. President Assad kondigde gisteren een algemene amnestie aan... voor alle politieke gevangenen, maar... De Nationale Nieuwsquiz. Gaan die gevangenisdeuren ook echt open? Nou, het zou geweldig zijn als het zo zou zijn... maar er is ontzettend veel wantrouwen... en er is ook nog wel heel veel onduidelijk... wie gaat er nou precies vrijkomen? Honest, more evidence that dictatorship... is torturing and ja, in Syrië lijkt maar geen eind te komen aan het geweld tegen de eigen bevolking. Vanuit het buitenland is er veel ophef over de dood van een 13-jarige jongen... die bij een betoging zou zijn opgepakt en later vermoord is thuisgebracht. Vraag 1. Welke Amerikaanse politicus heeft nu gezegd... dat de positie van president Assad in Syrië met de dag minder houdbaar is? Hello, Clinton, Minister van Buitenlandse Zaken, dat is goed. Vraag 2. Premier Assad, eh, of president Assad moet ik eigenlijk zeggen... die eh, eh, kondigde gisteren nog wel dus dat generaal pardon aan voor politieke gevangenen. Totaal zouden dan 10.000 mensen vrijkomen. De amnestie geldt zelfs voor de leden van een partij die in Syrië verboden is. Welke partij is dat? De Baath-partij. Dat is niet goed, het is de moslimbroederschap. De betogers zijn niet onder de indruk eh, trouwens. Niemand weet eh, wie daar nu van profiteert, zegt een demonstrant. Mensen die tegen Assad hebben geprotesteerd, die zijn al dood. Vraag 3. Die moslimbroederschap is in meerdere landen actief. Uh, eind april maakten ze bekend dat ze in een ander land... de partij Vrijheid en Recht hebben opgericht. Die gaat dan later dit jaar meedoen aan de parlementsverkiezingen. In welk land zijn die verkiezingen? Egypte. En dat is goed. Vrijheid en Recht mikt op 45 tot 50 procent van de parlementszetels. Uh, de groep wordt door seculiere partijen in Egypte... en door het Westen met argwaan gevolgd... want ze zijn bang dat de moslimbroederschap een islamitische staat wil stichten. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wiens stem horen wij hier? Dus dat wil zeggen dat als er dan internationaal iets nodig zou zijn... moeten we of D kopen, of we moeten op een of andere manier nieuw geld kunnen kopen. Noudwelling. Wellink. Ik moet eerlijk zeggen, ze lijken wel een beetje op elkaar. Uh, niet qua stem misschien, maar wel hoe ze eruit zien. Ik weet niet of dat nou voor de een of de ander wel of niet een compliment is, maar goed. Het is namelijk Hans Hillen, hmm. de minister ja. van Defensie van het CDA. En het ging erover dat het geld voor militaire missies bijna op is. Ja. Vraag 5. Als Nederland besluit om de huidige bijdrage aan de missie in Libië te verlengen... dan kan dat nog maar voor hoe lang? Drie maanden. En dat is goed, ja. Dan is het geld op dat het kabinet dit jaar voor missies had gereserveerd... En um, in dat potje zit nu nog 10 miljoen euro. Um, dat geldt trouwens niet voor de missie in Kunduz... omdat dat al uit een ander potje is gehaald. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Uh, de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Het is een, een duidelijke term die we willen graag uh, willen horen. Een onderwerp is uit het nieuws als je het antwoord weet onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik werd ooit gezien als een doekje voor het bloeden. 3. Sinds 2008 staat bij mij een Belg aan het hoofd. 2. Bij mij zijn al 126 oorlogsmisdadigers veroordeeld. Stop. Het tribunaal. Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Ja, nee, dat is het, dat is het natuurlijk, ja. Uh, dat doekje voor het bloeden, dat zit hem uh, in de volgende uh, verklaring... Uh, bij de oprichting 1993 is bijna iedereen sceptisch... over het nut van weer een bureaucratische VN-instelling. Het werd gezien als een doekje voor het bloeden... omdat de wereldgemeenschap niet had ingegrepen... tijdens de bloedige oorlog op de Balkan. Uh, de Belg Serge Brammerts is tegenwoordig de hoofdaanklager. Dus vandaar die Belg. Nou ja, 126 oorlogsmisdadigers. En gisteren werd daar dus de Servische oud-generaal Mladic aan toegevoegd. Tenminste, die was nog niet veroordeeld, maar die is daar in ieder geval binnengebracht. En die moet daar dus uh, zich komen verantwoorden. Komen we op uh, factor 5. Dat betekent uh, dat je zometeen uh, 16 vragen goed moet hebben om uh, er overheen te komen, over die 77 punten. Dat is moeilijk, maar het is te doen. Dus uh, ik zeg sit back en relax, drink een slokje water en ik kom zo bij je terug.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 En ze stemmen daar dus over een waslijst aan zaken, maar het belangrijkste is wel de verkiezing van de nieuwe voorzitter. En de keus gaat tussen Sepp Blatter en... Ja, Sepp Blatter en Sepp Blatter. Er is eigenlijk maar één kandidaat. En zijn enige concurrent trok zich vorige week terug vanwege een corruptieschandaal. Voor corruptie bij Blatter vond de ethische commissie van de FIFA geen bewijs. Is dat voldoende of brengt Blatter de FIFA alleen nog maar meer schade toe? Als u het weet mag u het zeggen. Um, kom maar op met u eens of oneens op de stelling. Dus Seb Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Dat kan door te sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert gebruikt dan Hekje standpunt. We zijn terug bij René Bijzet, 25 jaar uit Zutphen, studentgeschiedenis. Vijf um, in de factor, zojuist. Dat betekent 16 vragen, goed. Dan zit je op 80 punten. Ik ga mijn best doen. Het kan, maar dan moet je gewoon, nou ja, gewoon 100% scoren ongeveer. We gaan ons best doen. Vragen zo duid, luid en duidelijk mogelijk stellen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. Komt die. De Nationale Nieuwsbris. De NS stopt uiterlijk aan het eind van welk jaar met de verkoop van treinkaartjes? 2012. Dat is goed. Welke Nederlandse wielerploeg heeft een wildcard ontvangen voor de Vuelta? Kel Shimano. Dat is goed. Een docent is ontslagen omdat hij heeft gefraudeerd met het VMBO-examen van welk vak? Thuis. Is goed. Door het einde van de noodtoestand zijn in welk land de protesten vandaag weer aangewakkerd? Jemen. Bahrein. Toyota roept de eerste generatie van welk model Prius. terug naar de garage? Dat is goed. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben een herdenkingsconcert... voor welk land bijgewoond? Japan. Is goed. Amerika heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen het vermeende brein... achter welke aanslagen? Uh, 9 september, 11 september. Dat is goed. Een 95-jarige man is in Den Haag betrapt toen hij wat wilde stelen? Condooms. Dat is goed. Wie krijgt op 3 augustus een erewedstrijd in de Amsterdam Arena? Edwin van der Zaal. Is goed. Welk Nederlands ziekenhuis gaat mogelijk Duitse EHEC-patiënten be behandelen? UMC Groningen. Dat is goed. Vanwege brandgevaar roept Philips miljoenen van wat voor voorwerpen terug? Veuns. Dat is goed. Door de verplaatsing van zijn hoorzitting kan welke renner nu wel deelnemen aan Conte de tour. Al. Dat is goed. Hoe heet de oud-in-Holland-voorzitter die zijn declaraties openbaar heeft gemaakt? Geert Is goed. Duitsland is bereid de leningen aan welk land te verhogen? Griekenland. Dat is goed. Twee op de drie Europeanen zijn tegen wat voor quota in het bedrijfsleven? Vrouwen. Ook goed. Oudspeler Antonio Conte is de nieuwe coach van welke voetbalploeg? Juventus. Is goed. Welke schaatser breekt met zijn manager Ron Mulder? Sven Kramer. Ook goed. Welke film is de winnaar van het MTV Movie Award voor beste Nederlandse film? Pas. Dat is Gooise Vrouwen. Wat is het meest gebruikte woord in de Nederlandse taal? Ja. Is goed. Wie gaat het presentatieteam van het NOS Journaal versterken? Pas. Simone Wijmans. Welk land heeft het exportverbod op graan per 1 juli opgeheven? Ook uh, Oekraïne. Uh, er staat hier Rusland. En dat is toch een, een ander land ook. Dat klopt. Dus het is in de buurt, maar uh, toch. Um, wat denk je zelf? Net niet. Nee? Ik denk net wel. Nee. 17 vragen goed. Nee, je niet. Ja. Je zit op 85. Dat is de hoogste score tot nu toe. En gefeliciteerd ermee. Ja, dankjewel. We kijken of het standhoudt. Morgen spelen we de quiz niet. Vrijdag wel. Als het zo is, dan krijg je ook nog 300 euro van ons mee. Naast het normale prijzenpakket. En een goede reis terug naar Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Koken, dat is mijn lust en mijn leven. Mm. Okay. Mm. Bij IT-staffing weten we toevallig dat deze hobbykok een freelance software-engineer is en dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een top software-engineer? IT-staffing. Good Thinking, it Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinselparket.nl. Dit is Radio 1.